Dankjewel En dan nog even de situatie op de weg. Het verkeer door Flitsmeister zijn op dit moment zeven vertragingen. En best wel flinke. Dit zijn ze vanaf 24 minuten of met een bijzondere oorzaak. Uh, op Lang staat op de A2 Den Bosch-Maarsen tussen Vianen en Utrecht-Papendorp. 58 minuten daar. A27 Gorkum-Utrecht tussen Hagenstein en Houten. 24 minuten door een gladde weg. En ook op de A27 Utrecht-Gorkum...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 Iets over acht. De namenschuiving van je weekend komt eraan in jouw weekend in drie woorden. Met nu Alesso en Sasha. Dit is Destiny. ZANG het topic hier op Slim. je. En het kan zomaar zijn dat jij de afgelopen tijd misschien wel in Duitsland bent geweest. Voor zijn concert zou kunnen. Of wat ik ook wel denk in te kunnen schatten, misschien een kerstmarkt. Want die zijn daar toch wel echt het allerleukste. Nou, ik las vandaag. 71% van alle Nederlanders weet zich gewoon verstaanbaar te maken in Duitsland. Ik vind dat echt heel veel. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld Frans. 29% van de Nederlanders denkt namelijk Frans te kunnen spreken. Nou, ik hoor daar niet bij, behalve dan je ne parle pas français. Want dan is het ook maar uit de lucht, weet je wel. Als je dat kan, kun je je eigenlijk wel redden. En gelukkig heb je tegenwoordig van die vertaalapps. Dat is echt zo handig. Maar de uiterste conclusie is wel dat Duitsers in ieder geval een grotere talenknobbel hebben dan wij hier in Nederland. Net topic in het Engels. En de Duitse Bennett, die weet zich blijkbaar ook goed te redden in het Frans. Voisse torsemen hoor je nu. Voisse torsemen. Come on and let me Christina Aguilera met Jenny in a bottle. Jeske van Tricht. Aangekomen bij de nabeschouwing van je weekend. En vandaag is gewoon de allereerste van het jaar. En we beginnen daarmee ook een beetje met een schone lei. Alles is weer mogelijk. Met vrijdag natuurlijk de eerste helft. Zaterdag de tweede. En zondag gaan we er samen doorheen. En zoals altijd begin ik, ook in 2026... mijn weekend in drie woorden... Um, uh, is deze week even denken. Ik ga voor um, chill. Even denken. Bijkomen. Of is dat hetzelfde? En drie ga ik dan voor oogappels. Ja, ik ben echt eigenlijk vreselijk lui geweest. Want ik heb echt ontzettend bij moeten komen van oud en nieuw. Ik merk dan toch ja, dat ik gewoon geen zestien meer ben. Dat is gewoon, die tijden zijn gewoon voorbij. Maar gelukkig ben ik vooral benieuwd naar jouw weekend. Want daar gaat het om. Jouw weekend in drie woorden gooit in de Slam-app. En voor deze ene keer mogen de juicy oud en nieuw verhalen van woensdag ook nog steeds. Nieuw. Nieuwe, Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Faithless en Disclosure. Insomnia. I believe you inderdaad dat de mannen van Crisco's Amsterdam niet per se uit zichzelf naar huis gaan. Met die drie mannen valt er wel een feestje te bouwen. Ik vroeg je naar jouw weekend in drie woorden en de eerste appjes komen al binnen van onder andere Younes en Eddie. Laat van je horen via de Slam app de nabeschouwing van je weekend. Jouw weekend in drie woorden.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 Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap Scapino. 18 plus speeldoos. Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, 7, oh, wat een geld! 15.000, Tot verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap Scapino.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 Het is zeeuw bij Bol, met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals opbergboksen van onder andere Iris... nu met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Een hele goede avond, het weer van weer online. Vanavond en vannacht komt het tot sneeuwbouwen wederom... maar in het zuiden is het droog. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden. En ook morgen opnieuw sneeuwbouwen en het wordt ongeveer 0 tot 3 graden. En al die sneeuw, ja dat is natuurlijk niet goed voor de weg. of uh, slemverkeerde Er zijn op dit moment zes vertragingen en dit zijn ze van 24 minuten of met een bijzondere oorzaak. En de langste die staat op dit moment op de A2, Den Bosch, Maarsen, tussen Vianen en Utrecht-Papendorp, 47 minuten, dat komt door een auto met pech. Ook op de A27, Gorkum, Utrecht, tussen Hagenstein en Lunette, 24 minuten en de andere kant op Utrecht-Gorkum, ook 35 minuten uh, vertraging door gladheid op de weg. Verder worden er G-Snel, hij komt rollensmeer gemeld. Van de nabeschouwing van je weekend. Jouw weekend in drie woorden. Laat van je horen in de Slam -up. Mm -hmm. It's gonna take some but I'm feeling so high. Show my ten lines, low rise, roof, top down. It's golden, night all the time. It's a midnight sun kiss, getting under the rest sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, and it's just in the sand, yeah. Summer is a no be with your heart out is my favorite part now Van Slam met Zamber en dress. Jeske van Tricht. De nabeschouwing van je weekend. En dat is dan ook gelijk de allereerste van 2026. Dus extra gezellig dat je erbij bent. Vrijdag natuurlijk de eerste helft, zaterdag de tweede. En zondag gaan jij en ik er samen doorheen. En ik vroeg om van je te laten horen in de slam app. En dat heb je weer gedaan. Dankjewel daarvoor. Even spieken. Ik zie meel, sneeuw, koud en chocomelk. Lekker. Rodney, feestje, gezelligheid en genieten. Arnold, die heeft het wat minder breed. Dry January, moeilijk doorzetten. En Ryan stuurt baby, sneeuw en boodschappen. En dan gaan we nog even bellen. Even kijken, de telefoon. Daar hangt als het goed is, Ronald. Hallo, Ronald. Goedenavond, Jeske. Hallo. Hallo. Hey, hoe was jouw weekend in drie woorden? Um, nou, dan moet ik even denken. Receptie... Uh, voetbal en huishoudelijk. O, oh, en de receptie, was dat dan bij de uh, receptie of was dat een, een nieuwjaarsreceptie? Ja, een nieuwjaarsreceptie van de voetbalclub waar ik trainer ben. O, oh, wat leuk. En dat uh, voetbal en uh, Azië uh, kijk op tv. Afrika Cup onder andere. Ja. En uh, vanochtend uh, huishoudelijk. Nou, en wat, wat heb je in het huis gedaan? Uh, badkamer, wc, gestofzuigd, was afgehaald, was er opgehangen... Uh, ja, dat soort dingen. Nou, voor iemand die en oud en nieuw, en een receptie, en allemaal feest heeft gehad... vind ik het best wel knap dat je vandaag de energie had om op te ruimen. Jawel, ja, maar dat is iets... Uh, dat, dat moet gewoon, hè. Dus, uh... Met welke muziek kan je het lekkerst opruimen? Nou, ik heb, meestal heb ik... Uh, ja, dat klinkt misschien wat gemaakt... maar meestal heb ik slam op achtergrond, uh, als ik ja? boven bezig ben. Ah, uh, en ja, ja, ja. heb je een favorietje en, op dit en... moment? Uh, nee, niet echt. Uh, meestal is het zo dat uh, ik zet het op. En ook, ook hier beneden uh, zet ik ook vaak, als ik aan het werk ben, uh, de tv aan uh, met, uh, met slemmen voor. Dus uh, dan uh, weliswaar op de achtergrond, want anders dan hoor ik de klanten niet. Maar in ieder geval wel uh, over het algemeen slammen op. Nou, dat, dat vind ik hartstikke leuk. En doe je, dan blijf je dat in 2026 ook vooral doen dan? Ja, tuurlijk. Ja, er is niks veranderd, hè. Ah, goed zo, Ronald. Nou, dan wens ik jou nog de allerbeste wens, want dat mag nog. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Veel succes met je programma en een fijne avond dan. Giving really drives me crazy You don't have a play about the choke I was at a for word first time that we spoke You're looking for a girl that'll treat you right You're looking for in the daytime with the light You might be the type if I play my cards right I find out by the end of the night You expect me to just let you hit it But will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance Just a problem, I don't see the ring on your hand pain I'll be the first to admit it, I'm curious about you, you seem so innocent You wanna get in my world, get lost in it, boy I'm tired of running, let's walk for a minute we'll miss you, it's better, whatever you are is dead still kind of cute Hey I can't keep my mind off you You do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get I'm on my level, do you think that you could handle it? Uh, they call me Thomas, last name Crown. Recognize I'm I'ma lay by down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I might need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team. So does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it over. If you were the girl, I know a place we could go. <laughs> What kind of girl do you take me for? Yeah. kouder op je dak dan normaal... heb je in je eentje weer net niet genoeg in je winkelmandje... om de pizza gratis te laten bezorgen. Je bent niet alleen. Op de eerste zondag van het jaar... zijn namelijk de meeste singles op zoek naar een nieuwe relatie. En dat is vandaag. Wordt ook wel Dating Sunday genoemd... de dag waarop het meeste online wordt gedate. En volgens de online datingplatforms zijn er vandaag... hou je vast, 20% meer swipes... 15% meer likes en 10% meer matches te verwachten. Dus dat zijn 365 meer per seconde dan normaal. Je zou bijna zeggen, je hebt gewoon sowieso bingo. En als je denkt, daar ga ik niet aan beginnen, dat is maar allemaal veel te veel gedoe. Nee hoor, want ook vandaag wordt er het allersnelste gereageerd van het hele jaar. Dus zelfs als jij geen spanningsboog hebt... Is vandaag de dag om het misschien toch te proberen? Pak je kans. En misschien eindig jij dit jaar net als Prospo. En kosma kind wel in een love song. Nieuwe. Nieuwe, music. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Damien Impala. Dracula. Dracula. Spine Cosmo Kind. Love songs. Slam.